BB. Er staan momenteel geen files. Ik geef een overzicht van de controles. Die van vinden vandaag plaats op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam en op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Ook op andere wegen kan de politie op snelheid controleren, niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Tot zover de verkeersinformatie.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 And I gotta stop. He says, You got the set and everything you want. You got dreams in your head and the many in your bed. But it's never enough. I know I can stay. Moving on, moving around. Feeling up, feeling down. Jumping around.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 ZANG Het is natuurlijk uh, gelinkt aan auto's. Uh, hoe kan het ook anders? Uh, dit uh, liedje dat heet Roundabout Town is van Fabian Dammers uh, Het zal mij niks verbazen als dat uh, ooit nog eens ergens in de landen, nog bij landelijke radiostations, nog uh, ten gehoor wordt uh, gebracht. Maar goed, daar hebben we het nu over. We gaan uh, terug naar het circuitpark. CFM Race Radio, Pit Report. Bit report. Want uh, ik vind het wel even leuk wat daar zich allemaal afspeelt. Uh, auto's langs de baan, auto's op de baan. Uh, Willem, hoe zit dat nou precies met die Dutch Clio Cup? En de Dutch Clio Cup, ja. De auto's op de baan, auto's naast de baan. Gelukkig de meeste toch nog op de baan. Dat is toch waar het om gaat, om het racen. Ja, racen toch niet toe doet dat best nog steeds nieuws langer. Hij wordt terug van plaats 1, ligt daar nog steeds. En hij heeft toch wel een beetje een leuke voorsprongetje aan het opbouwen. En dat doet hij op ja, iemand die eigenlijk een bliksemschot houdt. Dat is René Steenmetz. René Steenmetz op twee. Daarachter ja, nog een steenmetz. vader en zoon... En, en deze slechte start had toch wel, uh, Sebastien blijkt hem al, uh, blijk hem al uh, toch wat teruggevallen. Sebastien ligt nu op de vierde plaats, vijfde uh, komt hem door Marken uh, maar zesde uh, is Marcel Duits, zevende uh, Romo voor in. En op de achtste plaats, uh, Marcel Dekker Dikker, waar uh, ik toch niet op de plaats had, Dikker. Gewoon op uh, plaats, zeven, uh, zelfs nog een plaatsje teruggevallen uh, nu, en uh, ja. We zijn nog aan het begin uh, van de reis, inmiddels heeft er iets om gehad natuurlijk. Uh, ja, de baan is uh, niet echt nat, hij is ook niet echt droog. Ik dus, ja, hoop uh, voor een uh, spektakel dat het uh, eens uh, wat harder gaat leven En ik denk dat we dan nog wel wat verschuivingen uh, gaan krijgen hier in het veld. Een uitzending van een tijdje terug uh, Vertelde de dochter van uh, Nadie uh, Hoe het uh, werkt Met een beetje muziek schrijven Of de teksten daaromheen schrijven Metaforen gebruiken Nou, uh, De dochter van Nadi, Nadi Raihani Is zelf zo ingesteld Dit was haar moeder Uit uh, 1987 met Wind WinForce 11 En zo klinkt die nu Uitgevoerd door haar dochter En uh, wil je dat uh, vanmiddag meemaken Kan je naar de kat in de wijngaard Vanmiddag om half vier He was a stranger to the time that he knew He had that swiftly way of moving you in everything we do And. Dus in de kat, in de wijngaard eh, Lindengracht 160, half 4 Aanvang, kun je dit allemaal horen eh, Samen met Dirk van der Wal en Manon Meijs eh, Een nummer eh, wat eh, Van de, af, de cd afkomstig is Soon eh, Windforce 11, eh, dat andere nummer, dat heb je kunnen horen Het origineel uit 1987 Van de moeder, Windforce 11 ZFM, Race Radio Bit Report. Bit Report. Of het ook windkracht 11 is op het circuitpark Zandvoort, dat wil ik nog wel even weten. Heb jij je Zuidwest er eigenlijk op vandaag? Nee, en dan heb ik niet nodig ook. Uh, ga ik vanuit, uh, ja, <lacht> Want, uh, als ik het waaien, regenaar, weet waar we zitten dan nu. <lacht> Binnen. Goed. Nee, nee, maar we volgen de Clio Cup, Ja, waar alles, uh, ja, als een zonnetje loopt, zullen we maar zeggen, voor uh, Niels Langeveld. Uh, Niels uh, aan kop in deze race, uh, een kleine vijf seconden voorsprongen inmiddels op uh, de nummer twee steenmatch. En uh, derde inmiddels alweer uh, is er toch uh, Sebastian Bleekemolen. Uh, Pauw Harkema, die lange tijd uh, ook in de kop groeit, uh, was, ja, die is wat verder naar achter gevallen. Die heeft ook wat acties op de baan uitgehaald, uh, waarbij en je denkt van ja, moet dat en is dat de manier van rijden race. Kijk, er voor ook de waarschuwingsvlag van de wedstrijdleiding. Dus ja, het staat dat u staat toch wel meegemaand dat hij wat kalmer aan, zeker u, wat voorzichtiger moet doen. Ja, voorzichtigheid is toch, uh, ja, voor zover je dat kan men, hè, Nou, het noodspot uh, geboden, Want uh, ja, een deel van de is het met, de andere deel weer niet. En uh, ja, dat brengt ook uh, rijders uh, voor de volgende race een beetje, uh, ja, van uh, wat moeten we doen? De regenbanden de we hebben maar een race van uh, 12 ronden, ik spreek hier over de GT. En uh, net straks nog met, uh, Nick Katzburg, die uh, van stad gaat in uh, Eekers bij je mee en hij heeft zoiets, ja het spettert nog. En zolang het spettert wordt het niet hoger. Nou, een hele mooie uitspraak. Ja, uh, goed. Uh, dat was uh, voorlopig even vanaf het circuitpark Zandvoort. Dankjewel voor uh, dit moment. Ja, en dan heb ik, iets, uh, heb ik dus iets uh, wat, ik, wat ik eigenlijk zou moeten doen. Uh, maar goed, heb ik dus niet klaarstaan. Uh, zo dadelijk komen we natuurlijk uh, terug bij uh, Willem van Densen op het circuit. Leuk, leuk, leuk. Krijg je uh, ruzie met de cd-speler? Ik had iets klaarstaan. Dat was wel heel erg leuk eigenlijk wat, uh, wat dat betreft. Want wat, betreft. wat, wat uh, doen de meeste rijders uh, na het uh, racen, zeg maar... Tenminste als de dag er helemaal op zit... Dan doen ze dus iets. Iris hersen, en bestel maar... dat waren ze. Uh, Roman Hersen met uh, Bestelmaar. Uh, we hadden natuurlijk uh, nog ook uh, interviews opgenomen. Vrijdagmiddag. En uh, in uh, de uitzending uh, hebben we dat al uh, min of meer al aangegaan. Want dit op dit moment is uh, de Dutch uh, Renault Clio Cup aan de gang. En natuurlijk twee van die rijders. Uh, Willem had ze al genoemd. Niels Langeveld en Marcel Duits. Die hadden we nog ook aan het woord uh, gelaten. Althans, ik. Vorig jaar... Was uh, jij aan een avontuur begonnen Niels? Samen met... Uh, met ja, hij, uh, je, je stuurt hem wel weg. Maar hij hoort, uh, hoort wel deel bij het, deel bij het uh, gesprek. Maar vorig jaar uh, begonnen met z'n tweeën. En als ik nu kijk. Uh, is dit team wel groter geworden? Ja, nou kijk maar. Uh, dat heb je goed gezien. We zijn naar, uh, naar vier Clio's uitgebreid. Daarbij uh, hebben we nog wel een Swift in de tent staan. Maar die valt eigenlijk buiten uh, de organisatie die het Clio team betreft. We hebben ons... Uh, Specifiek gefocust op de Clio, omdat wij vinden dat als je wilt presteren, dat je niet met twee verschillende klassen bezig moet kunnen zijn. En, uh... Dat was vorig jaar eigenlijk toch wel het probleem met de, met de Swift Cup. Dan had je race in de Clio en dan gelijk daarachter had je de Swift Cup. Dus als er problemen waren bij de Clio's of er was iets gebeurd, dan, dan is dat moeilijk om dan allemaal nog te combineren. En aangezien we één verantwoordelijke iemand daarvoor binnen het team hebben, die je niet zomaar even vervangt, hebben we gekozen om dit jaar alleen op de Clio's te focussen. Daarin was het idee om, uh, om uh, met vijf uh, à zes Clio's aan de start te komen. Nou, uiteindelijk zijn het er in eerste instantie gewoon vier geworden. En hebben wij wel her en der contacten gelegd met allerlei verschillende rijders. Nou, uh, uiteindelijk uh, hebben een aantal rijders vertrouwen in ons uitgesproken om uh, bij ons uh, te komen rijden. En ben ik blij om dit uh, mooi uh, opgesteld te zien staan en eigenlijk tot op heden een, uh, een, een fantastisch weekend met elkaar hebben. Ja. Uh, ga ik even naar je compaan en dat is uh, Marcel Duits. Uh, want ja, ja, ik zeg net tegen Niels, jullie zijn uh, met z'n tweeën aan dit uh, certainty avontuur uh, begonnen. Uh, dat eerste jaar, voor jou dan, maar dat is er uh, hier uh, één om snel te vergeten. Ja, absoluut. Uh, begon goed, de voorbereiding was goed. Uh, Niels zat er gelijk vol in. Dus uh, ja, ik had echt heel veel vertrouwen. En ik denk dat ik jou vorig jaar ook sprak om dit tijdstip. Dat ik echt zei van, uh, nou, dat, uh, daar worden weer een paar bekers. Alleen het hele jaar dus geen bekers gehad. Hij heeft ze gehad, hè? He? Niels, uh, Niels hebben absoluut een, uh, een heel goed jaar gehad. Alleen ja, wel jammer van een enkele uitvalbeurt. Waardoor het een top 3 in het kampioenschap heeft gekost, denk ik. Uh, en als ik naar mijn eigen kijk, ja, door denk ik alle pech die ik heb gehad ben ik in zo'n neerwaartse spiraal terechtgekomen waar ik gewoon absoluut niet uit ben gekomen. En uh, dat is deels mij, uh, deels uh, noem het allemaal maar op, maakt ook niet uit, het is verleden tijd. Uh, Jaapje nog een keer mee gehad, die me gewoon weer even uh, hè, op het rechte pad heb gezet. En uh, ah, ik zit er dit weekend uh, goed bij en uh, ja, ik heb uh, wel weer het ouderwetse vertrouwen van uh, in ieder geval wel weer richting top 5 uh, kunnen gaan. Ja. Is Niels, uh, dat hij een goede sparringpartner is? Dat heeft hij vorig jaar misschien ook al min of meer bewezen, ondanks uh, zijn pech. Uh. Gebeurt er niet. Ja, nou klopt. Kijk, Marcel is iemand die je uh, in het team echt, echt ontzettend goed erbij kon hebben. Het is iemand die, die, die nooit loopt te zeuren, te zanen en te doen. En die altijd uh, zijn dingetje doet. En uh, weet je, Op het moment dat, dat zijn teamgenoot top presteert, dat het bij hem minder is. Dan zal hij dat nooit afreageren op anderen. En kijk, dat is wel heel fijn om zo'n iemand er natuurlijk bij uh, te hebben in het team. En dat zien we nu ook met de andere twee jongens. Dat zijn gewoon jongens die er absoluut bijpassen. En als dan die, die, die, uh, die gebeurtenissen, als het gezellig is en iedereen is vrolijk en blij. Dan is het gewoon sowieso leuk om, uh, om, uh, om weer te gaan rijden. En dan, dan weet ik ook zeker dat dat vertrouwen er weer is. Want ten eerste je moet het naar je zin hebben om uiteindelijk ook uh, te gaan, kunnen gaan presteren. En als je dan kijkt nu naar dit seizoen. Tot op heden, wat nog niet begonnen is natuurlijk, uh, met de vrije training. Ik denk dat we het echt, echt super hebben. En dat we gewoon de focus op de Clio hebben staan als alleen maar goed. Zodat iedereen uh, met de gezichten dezelfde kant op staat. En zo hebben we heel erg veel aan elkaar. Leg jij de lat voor dit jaar erg hoog? Ik leg hem in principe hoog. Uh, ja, weet je, je kan er wel maar heen gaan draaien. Maar uh, voor mij is maar één ding dat telt. En dat was eigenlijk vorig jaar ook al het geval. En misschien klinkt dat arrogant, anders, dat wil ik absoluut niet zijn. Maar ik ga maar voor één ding en dat is winnen, winnen, winnen. En, uh, ja, dat betekent dus dat je voor het kampioenschap gaat en dat, dat wil ik ook zeker doen. Die nou, bent er in ieder geval al mee bezig. Want uh, als ik net al zag, uh, was dat de, de snelste tijd. Ja, klopt. We hebben een vrije training gedraaid uh, ja, waar we best heel trots op mogen zijn. En uh, waar je verwacht soms wat, uh, wat, wat sneller te zijn uh, dan de concurrentie. Maar dat was nu een heel klapje sneller. Dus ja, en ik heb gehoord dat ze ook allemaal vrij verse banden stonden. Dus ja. Wie weet wat dat vanmorgen is, maar uh, zoals altijd uh, in de Formule 1 waar dan ook zeggen, it's only Friday. <laughs> Dankjewel voor dit moment. Dan ga ik even het uh, verhaal uh, verder afmaken met jou. Uh, ja, hij zegt al, uh, Niels, uh, van, uh, van ja, uh, hij heeft voor zichzelf uh, de lat uh, heel hoog uh, gelegd. Nou, voor jou denk ik uh, hetzelfde verhaal na vorig jaar. Uh, wil jij nu ook eens even wat laten zien? Ja, absoluut. Uh, ik ben altijd heel realistisch. Uh, Niels moet die lat, uh, wat hij net zegt, zo hoog leggen. En uh, ik, ik leg hem absoluut in de, in de top 5 met uh, dagoverwinningen, wat ik hoop. En uh, door mijn ervaring en met geluk hoop ik richting top 3 te gaan. Maar realistisch gezien moet ik nu gewoon even die top 5 aanhouden. En uh, ja nogmaals, met, met wat gelukjes en, uh, en sommige uitvallers van anderen als ik daar al uh, vanaf kan blijven, om uh, dan toch zo lang mogelijk mee te doen uh, richting die top 3, wat ik hoop. Competitief veld zag ik even gauw in de, ja, bedoel de naam van uh, Niels. Je teamgenoot staat erbij, maar er zijn nog een paar uh, gasten van naam die ook heel snel uh, en rap kunnen zijn. Ja, absoluut. Alleen ik denk, uh, jij noemt competitief, ik uh, denk dat het vorig jaar competitiever was omdat we nu uh, Sheila niet hebben, Sandra van der Sloot, Adi van der Ven... Uh, er zijn absoluut heel veel uh, nieuwelingen voor teruggekomen. En waar ik het echt aan wijd is het verschil van banden. Dunlop uh, ten opzichte van Michelin. Dat Dunlop toch ja, moeilijker is om, uh, om hard mee te gaan. En uh, Michelin, dan, uh, ja, daar ging gewoon iedereen ja, hard mee. En, en vandaar ook echt de competitie van vorig jaar. Ik denk dat we daar uh, dit jaar meer ja, verschillen in zullen zien... En dat kon je vanochtend ook zien met de vrije training. Er zijn er een paar echt snel en dan zie je daar toch een, een gat tussen van vijf, zes, zeventiende. En uh, ja, om het mijn verhaal af te maken van net, uh, daar hoor ik absoluut dan in dat gat te staan. Achter die paar echte kanonnen. En uh, ja, ik hoop met een goede dag dat ik, uh, ja, dat ik een, uh, ook een lesje kan leren bij wijze van. Oh. Wens je veel succes. Dankjewel, ja. Al dus uh, de heer Marcel Duits. En daarvoor natuurlijk uh, Niels Langeveld. Nou, we gaan uh, eens even kijken hoe het uh, nu met de Dutch uh, Renault Clio Cup is. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Want uh, die wedstrijden die duren tegenwoordig een half uur. Uh, de eerste is aan de gang. En daarvoor uh, gaan we over naar het circuitpark Zandvoort. Ja, de eerste zijn er van de jaartjes, hij is bijna afgelopen. De auto's bevinden zich in de laatste ronde, zijn inmiddels hun zak al op. Dus ja, met een kleine anderhalve minuut zijn ze hier aan het stad van Ja, daar al eerste zal zijn, ja, als alles goed gaat zoals de afgelopen rondes gegaan is, is dat Niels Langeveld. Niels Langeveld een voorsprong inmiddels van zo'n 8 seconden op de nummer 2. De nummer 2 is uh, Steenmetz, maar die wordt op de wielen gereden door uh, Sebastiaan iedere manier toch geprobeerd om uh, daar uh, voorbij te komen uh, aan uh, Ja, Dat moeten we uiteindelijk toch uh, gaan doen, maar ik... en, met een achterblinken uh, pak je toch uh, achter op het skiën. Uh, Hoofd je dan toch uh, steen met uh, Sebastian uh, naar de tweede paard steen met zijn op plaats drie en dan uh, hoor ik net uh, bij jou ook van Max op Duits. uit inmiddels uh, plaats vijf. De andere maar zo. Marzoon Dekker, uh, ja, niet helemaal dat wat we hadden gedacht, maar toch wat plekken naar voren komen, plek zes. Uh, we staan inmiddels hier, klaar, ja, zeg ik dan maar, ik niet, met uh, zwart-wit uh, geblokte vlag uh, in afwachting van, uh, ja, Niels Langeveld, Niels Langeveld, die, uh, het seizoen, uh, ja, ga je te beginnen als met een overwinning uh, kan je niet. Hij komt hier aan, uh, lang aan. Uh, en daar is uh, de winnaar van de eerste race, de begin op de pijnste die Heel dan kijken we nog even naar de poosuitrichting. Ja, dan is het uh, Sebastien Leekum al, uh, die als uh, tweede over de gaat. Derde en vierde zijn het dan Huub-René uh, Steen met... Je, ...en dan kijken we naar de vijf komt hij binnen Marcel Duits. zesde uh, Marcel Denker. Zevende, uh, Robert van derde. En dan moeten we verder uh, kijken tot uh, de achtste plaats Ronald, Marie. Oké okay, Willem, dankjewel voor de, dit moment. Uh, weer verder met de muziek. Het waren twee nummers even achter elkaar. Uh, dat was Jury Swart en I Say Nothing. En daarachter hoorde je natuurlijk uh, uit het uh, begin van de jaren tachtig... ...manheater van uh, Daryl Hall en John Oates. Terwijl uh, Niels Langeveld uh, de beker stevig vasthoudt. Uh, Gevankeerd door één steenmet en aan de andere kant nog een steenmet. Uh, dat uh, was de uitslag van de eerste race in de Clio Cup. En de andere wedstrijd in de Formula Swift vandaag, die werd al eerder gewonnen door Allard Kalf. Dus uh, dat is een beetje het verhaal. Nou, straks, uh, als het goed is, gaan we weer kijken hoe het uh, erbij staat. Tenminste, horen hoe het erbij staat. Want kijken, dat kun je zien op het ZFM uh, kanaal, van het digitale, digitale kanaal. Ja, want uh, wij hebben zoals gezegd, Text TV. En onze techneuten zijn erin geslaagd om daar ook nog even het uh, nodige bij te doen. Namelijk uh, de beelden van het circuitpark Zandvoort uh, erbij uh, te zetten. Zodat uh, uh, mensen ook uh, het beeld erbij kunnen hebben. En dan zie je er dan ook het uh, geluid uh, van bij en straks ook van uh, Rudy Nicola. En bijvoorbeeld ook van uh, Rob Harms. En misschien later ook nog op uh, de middag uh, Albert-Jan Vos. En niet alleen Rudy Nicola Ik dacht dat ook allemaal moraal erbij zat. weet het niet helemaal zeker. Volgens mij niet. Maar ik uh, kan er vanaf zijn. Uh, dat is uh, de hele middag het uh, spoorbokje hier bij ZFM Zandvoort. Op deze paasmaandag. Uh, terwijl uh, de mannen van zowel uh, de, de grote herenklasse als de Olympische klasse in de Clio Cup uh, nu worden gehuldigd. Gaan we ons opmaken voor de volgende wedstrijd. De HDI Gerling Dutch GT Championship afgelopen zaterdag was daar al de eerste wedstrijd in te zien en Henry Sumbrink dacht daar erg heel slim te zijn en misschien de wedstrijd gewonnen te hebben helaas, hij kwam bedroog uit de winst ging naar een ander toe, straks horen wij vanaf het circuitpark Zandvoort wie dat is geweest ik weet wel dat hij gedisqualificeerd is die Sumbrink. en die Sumbrink die rijdt in een Chevrolet Corvette, er rijden er nu weer twee van rond, vorig jaar rijdt er slechts één, maar nu rijden er weer twee. Dus dat uh, is een beetje de informatie uh, vooraf aan deze wedstrijd. Straks gaan we natuurlijk horen van uh, de mensen ter plaatse hoe dat uh, in zijn werk gaat. Maar eerst hebben wij natuurlijk ook nog uh, muziek uit de toverdoos nog uh, klaarstaan. En dat is gedaan met Syrup and Ring. chocolate cream breaking over dusty hour The sun is burning all the trees It's not what summer should be like Children they made of clay Uh, zo op deze Paas uh, maandag. Uh, zo dadelijk uh, gaat uh, als het goed is de Dutch uh, GT van start. Dat doen we eventjes vanaf het 3. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Want er uh, moest uh, ook nog uh, het een en ander opgeruimd worden uit de, de vorige wedstrijd. Uh, Willem, zie ik dat goed? Ja, goed, dat uh, komt altijd. Maar daar heb ik me niet op uh, geconcentreerd. Dus al verwijder van een cryous uh, afgevoerd. Uh, heb ik dat te horen. Van, uh, tot GT, uh, ja, ah, ja ik, ik had iets uh, begrepen van uh, afgelopen zaterdag is uh, ene Henry Sumbrink uh, gedisqualificeerd waardoor uh, Coren Euser uh, de winnaar was van de eerste wedstrijd. Nou, opgeruimd. Ik dacht, uh, ik Jij hebt het over opruimen. Ja, ja, nee, dat was van de vorige wedstrijd. Ja, maar... <laughs> nee, nee. <laughs> Nee je we... bedoelt ja, als je het over opruimen hebt. Ja nee, ik, ik, de, de, de, de zooi van de vorige wedstrijd. Ik zag even wat op het beeld van het circuitpark. Maar goed, ga, ga alsjeblieft uh, vertellen. Dit is GK kampioens op race 2 van de start gaat, ik zo ook. Vanmiddag hebben we een uh, race die, uh, waarbij de rijders uh, elkaar afwisselen. Op dit uh, ogenblik uh, gaan we voor race twee. We start met veel uh, Basjans uh, aan de leiding in de Porsche uh, 997 aan de leiding naar uh, Paul Positie. Op tweede plaats uh, Ferdinand Kool. Ferdinand Kool, uh, actief uh, voor Tech in de Corvette C6. Nou, de Corvette uh, C6 gisteren, of gisteren ja, zaterdag, uh, gisteren was er alweer uh, de winnaar uh, met Honey Sumbring uh, achterstuurd. Die is uiteindelijk uh, gedisqualificeerd om uh, technische uh, redenen. Maar ja, uiteraard, uh, zoals het gaat in autosport, heeft het team daar weer uh, protest tegen aangediend. Uh, dus ja, dat gaan we later in het jaar wel uh, achterkomen. Wie dan uh, uiteindelijk de winnaar geweest is zaterdag voor de Op een derde plaats mag vertrekken, uh, ja. Jan-Joris Jan-Joris, uh, dit jaar uh, ook uh, actief voor uh, Ekeris Motorsport in een uh, BMW M3 uh, GT4. Vierde. Max Braams, Max Braams uh, samen actief met uh, Duncan Huisman in de c Camaro van het Las Moros team. En vijfde, uh, ja, ook een nieuweling uh, bij Everest Motorsport, uh, de teamgenoot van uh, Ricardo van uh, Nicky Katsburg. En ja, de auto's uh, ja, die zijn nog uh, eens uh, vertrokken in rond En uh, ja, die gaan we zo dadelijk, uh, we zien. Ze maken nog een extra uh, opwarmronde nu achter de c Ja, natte omstandigheden zijn het niet. Uh, en alles hier en daar, ook okay, wat daar op baan. Iedereen heeft zojuist de meikop startclip. En iedereen, kijk op zich. Oké Willem, dankjewel voor dit moment. We gaan verder met muziek.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 Okay. Ja, dat was uh, Rogier Pelgrim. Uh, niemand zal hem nog uh, kennen, maar ik, uh, je gaat wel degelijk wat uh, van de moorden. Deze man, <laughs> dat was wel leuk. Uh, die heb ik uh, gezien ergens in, uh, in een of ander klein theater. Het heet uh, Hommelus in Al Almere. Uh, je zou bijna zeggen, het is Hommeles uh, links en rechts ook bij de racers. Het link, maar uh, dat, dat valt dan wel mee. Maar uh, Homeless is een uh, soort van theaterplek uh, uh, voor jonge singer-songwriters. En hij is er een van. En ik heb hem aan het werk uh, gezien vorige maand. Nou, het loog er niet om. Uh, is ook niet uh, verwonderlijk. Hij is gevraagd of hij, uh, ja, min of meer van, joh, is dat niks voor jou? De grote prijs van Nederland. En hij heeft toch besloten om eraan mee te doen. Ik vind het dapper dat hij, uh, dat hij het doet. Want uh, hij had daar zijn twijfels over. Uh, dat uh, is voorlopig uh, het tweede uur van deze paarsraces uh, Op paasmaandag. Uh, waarin uh, de start inmiddels, uh, ja, voor mij dan, maar ik denk dat hij al, al een tijdje weer onderweg is, uh, van de HDI Gerling Dutch GT Championship. Met Grote bakker! Zoals ik uh, zie, bijvoorbeeld een uh, Camaro Maar ook een, uh, een Corvette Dat is altijd wel heel erg uh, spectaculair dat Doet mij nog wel uh, erg denken aan uh, de tijd Dat uh, slotenmaker uh, Wim van Gelderen en uh, uh, nou noem maar op uh, uh, Kees Sievertsen uh, met die, die Grote Chevrolet Camaros Bert Morris bijvoorbeeld, ook met dat Soort bakken reden, we gaan op naar het nieuws En dat doen we met uh, Deze band, Alaska. Ze zijn uh, inmiddels al flink uh, aan het doorbreken In Nederland en uh, dit is van het Album Actors and Lies, de nieuwe single, I will